Amen. Goedemiddag allemaal. Eigenlijk zou ik de preek die ik vandaag hou, eigenlijk zou ik die al een paar weken geleden houden. Maar toen werd Margreet heel erg ziek. En opeens waren, was deze preekenserie, deze preek eigenlijk helemaal niet meer zo belangrijk. En we hebben de hele dienst omgegooid en we zijn alleen maar gaan bidden met elkaar. En de preek die ik toen zou houden was de laatste preek in onze serie... Gods stem verstaan. En we hebben gekeken naar verschillende manieren waarop God tot ons spreekt. Nou, vandaag ga ik dus alsnog die preek houden en wil ik het hebben over een veel voorkomende manier waarop God tot ons spreekt en dat is door gebeurtenissen. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik heb nog nooit een briefje uit de hemel ontvangen wat me precies vertelde wat ik moest doen. Jullie wel? He, en, en eigenlijk zouden we dat het, het liefst wel willen hebben, toch? Regelmatig vragen we ons af: wat moeten we nou doen? Welke school moeten we? Waar moeten we gaan wonen? Met wie moeten we trouwen? Welke baan? En we zouden het liefst een briefje uit de hemel krijgen wat ons precies vertelt wat we moeten doen. En leiding van God. En dat is ook de vraag die ik eigenlijk het meeste krijg als, als pastor, als voorgaar. Martijn, vertel me, hoe kan ik Gods leiding ervaren in mijn leven? Hoe weet ik nou wat Gods wil voor mijn leven is? Nou, een veel voorkomende manier is simpelweg dat God ons leidt door gebeurtenissen te leiden. Door middel van het openen van deuren en sluiten van deuren. En dat is ook... Heel vaak mijn gebed, als er twee mogelijkheden zijn die allebei Gods wil zouden kunnen zijn, maar ik weet niet welke besluit te nemen of welke keuze te nemen, dat ik simpelweg bid, hier wilt u de juiste deur openen en wilt u alle andere deuren sluiten. En dat ik dan vervolgens biddend en zoekend op weg ga en kijk welke deur zich opent. Zeven jaar geleden, toen was ik nog voorganger bij mijn vorige gemeente Crossroads, toen werd ik gevraagd om te solliciteren voor een andere gemeente. De Akergemeente. Uh, het is een kerk vergelijkbaar met, met oase, missionaire gemeente. In de Aker, wat het, het, het meest uh, zuidwestelijke puntje is van Nieuw-West. En op dat moment leek dat de perfecte match. Um, wij woonden al in Nieuw-Sloten, wat naast de Aker ligt. En uh, wij hadden al steeds meer een, een groeiend verlangen om... om Missionair beest te zijn in de buurt waar we wonen. En de gemeente had ook een verlangen om iets nieuws te gaan beginnen. In Nieuwsloten, dus de buurt waar we woonden. Nou, het leek de perfect match. En ik, en ik bad, Heer, wilt u, als dit van u is, de, de juiste deur openen. En wilt u hem anders dicht doen. Maar eigenlijk dacht ik al, nou, dit is, dit is overduidelijk. En ik besloot te solliciteren. En er waren tien kandidaten. Nou, lang verhaal kort, uiteindelijk bleek ik en nog een kandidaat over. En ik dacht, zie je? En ik dacht al dat ik de baan in de pocket had, bij wijze van spreken. Nou, uiteindelijk werd die ander het. Uh, want die had vijftien jaar meer ervaring dan ik. En ik weet nog dat ik dacht, hier, waarom? Het leek zo perfect, het leek zo... alsof dit zo moest zijn. Maar als ik nu terugkijk, zie ik dat God die deur sloot, omdat hij een nog veel betere deur voor ons in petto had. En dat was oase. Want als ik nu terugkijk, als ik nu terugkijk drie jaar geleden opende deze deur zich en wij passen nog zoveel beter bij oase. En wij voelen ons, de kinderen, en Linda en ik voelen ons zo thuis en serieus, ik heb nog nooit zo'n sterke roeping ervaren als voor oase. Dat is één van mijn ervaringen, maar de Bijbel staat vol met voorbeelden hoe God gebeurtenissen leidt. Hoe hij deuren opent en deuren sluit. Maar één verhaal vind ik daarin het meest indrukwekkend en dat is het verhaal van Jozef. Het is een verhaal die wat 4000 jaar geleden is, is gebeurd. Maar die nog net zo relevant is voor vandaag de dag. Als het gaat om Gods leiding ervaren. En hoe God deuren opent en deuren sluit. Jozefs verhaal is terug te lezen in Genesis 37 tot 47. Tien hoofdstukken. En je begrijpt, die ga ik niet allemaal met jullie lezen. Want dan zijn we over een uur nog bezig. En we, we willen zo lekker een feestje gaan vieren. Dus ik ga proberen een samenvatting te geven van dat verhaal van Jozef. En hoe God een blij door gebeurtenissen, hoe hij spreekt, door al zijn ups en downs. Nou, Jozef komt uit een heel dysfunctioneel, complex gezin. Zijn vader Jacob heeft vier vrouwen, nooit aan beginnen. Twee vrouwen met wie hij echt getrouwd is en ook nog twee bijvrouwen. En van die vier vrouwen heeft hij twaalf kinderen. En al die vrouwen en kinderen die vechten constant om de aandacht van Jacob. En zijn jaloers op elkaar, zijn boos op elkaar. Maar Jacob heeft één vrouw naar wie zijn hart het meest uitgaat. Zijn lievelingsvrouw en dat is eh, Rachel. En dat is de moeder van Jozef. Dus Jozef wordt constant voorgetrokken, wordt nog veel meer verwend dan, dan de andere zoons wat natuurlijk... Voor heel veel jaloezie en, en haat zelfs uh, geeft bij die andere broers. Nou, geen wonder dat Jozef dus onvolwassen reageert als hij op een gegeven moment twee dromen krijgt van God. Over wat er gaat gebeuren. En Jozef krijgt in een droom te zien hoe zijn broers op een dag voor hem zullen buigen. Nou, als een, in plaats van die, die droom als het ware in zijn hart te bewaren en, en voor zichzelf te houden... Vertelt hij, als een verwend pubermannetje, vertelt hij zijn broers... ...jullie gaan voor mij buigen, jullie gaan voor mij buigen. Nou, je begrijpt, die haat van zijn broers voor Jozef, die, die wordt bijna onhoudbaar. Dus op een gegeven moment zijn die broers zijn in het veld om de schapen te hoeden. En uh, Jozef wordt door zijn vader Jacob uh, naar zijn broers gestuurd... ...om te kijken wat ze allemaal uitvreten. En dan besluiten die broers... Jozef uit de weg te ruimen. Eerst gooien ze hem in een kel. Maar dan komt er op een gegeven moment een karavaan langs. Een handelskaravaan. En dan besluiten ze hun bloedeigen broer te verkopen als slaaf. Voor een paar zilverstukken. En hun vader Jacob vertel, vertellen ze dat, dat Jozef verscheurd is door een leeuw. Die helemaal kapot is van verdriet. Nou. En dan lezen we dit in Genesis 39. Ik wil even een stukje met jullie lezen. Daar staat dit. Jozef werd naar Egypte gebracht. Daar hadden de handelaars hem verkocht aan een Egyptenaar die Potifar heette. Potifar had de leiding over de lijfwacht van de farao. De heer hielp Jozef, zodat het goed met hem ging. Hij mocht in het huis van Potifar werken. En Potifar begreep dat de heer Jozef hielp, want alles wat Jozef deed ging goed. Daarom had hij vertrouwen in Jozef. Jozef werd zijn persoonlijke dienaar. En Potifar gaf hem ook de leiding over alles wat er in zijn huis gebeurde. Jozef zorgde voor al zijn bezittingen. Zie wat er staat hier in vers, vers 2? De heer hielp Jozef, zodat het goed met hem ging. Dat is als het ware het thema wat je telkens weer ziet terugkomen in Jozefs leven. Dat de heer Jozef helpt. Maar dan gebeurt er iets dramatisch. Jozef is een aantrekkelijke jonge man en de vrouw van Potifar wordt gigantisch verliefd op Jozef. En ze verlangt zo naar Jozef dat ze hem constant probeert te verleiden. Maar Jozef weet elke keer weer weerstand te bieden. Die blijft integer tot op een gegeven moment, een gevalletje MeToo. de vrouw van Potifar met letterlijk haar bed intrekt. En zijn mantel vasthoudt en Jozef echt letterlijk voor zijn leven moet rennen. Jozef rent weg, maar wat vertelt de vrouw van Potifar? dat niet zij Jozef greep, maar dat hij haar greep en dat hij haar probeerde te verkrachten. Nou, Potifar die gelooft zijn vrouw en Jozef wordt naar de gevangenis gebracht. En dan lezen we dit, opnieuw in Genesis 39 vers 21. Zo kwam Jozef in de gevangenis terecht, maar de Heer hielp hem. En hij zorgde ervoor dat de bewaker van de gevangenis vertrouwen had in Jozef. De bewaker gaf hem de leiding over andere gevangenen en over het werk wat zij deden. Zie je, opnieuw staat er, de Heer hielp hem. En dus ook al komt hij in de gevangenis terecht, God is met hem en helpt hem. En ook daar krijgt hij weer een belangrijke functie. En hij krijgt zelfs de mogelijkheid om opnieuw... Of om dromen uit te leggen. Twee belangrijke functionaren, de schenker en de bakker van de faro, die zijn ook in de gevangenis beland. Hij legt hen de dromen uit en tegen de schenker zegt hij, jij zult weer uit de gevangenis komen. Jij zult weer hersteld worden in je oude functie. En als dat gebeurt, herdenk mij alsjeblieft. Vertel de faro over mij en zorg dat ik weer vrijkom. Maar wat lezen we dan in Genesis 40, vers 23. Maar de schenker dacht niet meer aan Jozef. Hij was hem vergeten. Probeer je ze in de sandalen van Jozef te verplaatsen. Eerst wordt je integenheid beloond met de gevangenisstraf. Nu wordt je behulpzaamheid beloond met onverschilligheid. En die gast vergeet je gewoon niet even, maar twee jaar lang. Hoe zou jij je voelen? Hoe zou jij je voelen? Je zit daar in die gevangenis. Totaal onterecht. He, over down gesproken. Maar. Het verhaal is nog niet afgelopen. De schenker moet toch weer aan Jozef denken. Want ook de Farao heeft onverklaarbare dromen. En die schenker denkt. Hé hey, wacht eens. Ik ken iemand die dromen kan uitleggen. Dus ze laten Jozef. Uit de gevangenis halen, bij de farao brengen. En Jozef met Gods hulp is in staat de dromen van de farao uit te leggen. En hij vertelt de farao dat er zeven jaar zullen komen van grote voorspoed, van grote oogsten. Maar dat er da daarna zeven jaar zullen komen van grote droogte en mislukte oogsten. En van groot gebrek. En hij geeft dan het advies aan de farao om in die eerste zeven jaar grote schuren te bouwen... en die voorraden, die overvloed, op te slaan... zodat ze genoeg hebben voor die tweede zeven jaar. Nou, Farao vindt dat zo'n fantastisch idee... dat hij meteen Jozef koning maakt van Egypte... om het zelf uit te gaan voeren. Vrienden, opnieuw, moet je je voorstellen... het ene moment zit je nog gevangen... ben je helemaal niemand... En het volgende moment ben je de ena belangrijkste man ter wereld. Want Egypte was in die tijd was het belangrijkste land ter wereld. Moet je je voorstellen. En dan gebeurt er dus precies zoals Jozef voorspelt dat. Eerst breken er zeven vette jaren aan. Alles wordt in schuren gestopt en dan zeven magere jaren. En heel het Midden-Oosten heeft hongersnood, behalve in Egypte. Dus wat gebeurt er uit heel het Midden-Oosten... Komen mensen naar Egypte om daar eten te halen. En dat krijgen ze alleen mee als ze officieel toestemming vragen aan de onderkoning. Aan Jozef. Dus op een gegeven moment stuurt vader Jacob, stuurt zijn zoon naar Egypte om graan te halen. Nou, je raadt het. Ze komen voor de onderkoning. Ze herkennen hun broer niet. En wat doen ze? Ze knielen. En Jozef die herkent zijn broers meteen. En die denkt weer terug aan die droom die hij als verwend pubermannetje krijgt. En die ziet, ah, nu. Maar goed, hij bedenkt zich waarschijnlijk ook, dit zijn de broers die mij verraden hebben, die mij als slaaf verkocht hebben. Wat zou jij doen als jij de ene machtigste man op aarde was en die broers die jou verraden hadden, stonden voor je? Jozef doet dit. Hij vertelt niet meteen wie hij is. Maar hij gaat ze eerst testen. Hij, hij wil zeker weten dat ze veranderd zijn. Dus hij test ze niet één keer, niet twee keer, maar drie keer. En dan ziet, ze, ziet hij dat ze echt veranderd zijn, dat ze echt spijt hebben van wat ze gedaan hebben. En dan lezen we dit. Genesis 45. Vers 1. Jozef kon zich niet langer inhouden. Hij stuurde alle Egyptenaren die bij hem waren weg. En toen hij alleen was met zijn broers, vertelde hij wie hij was. En hij begon te huilen. En hij huilde zo hard, dat de dienaar buiten het hoorde. En ook in het paleis van de farao was het te horen. Moet je? Die, die gast die heeft waarschijnlijk emoties van dertien jaar lang eruit gegoten. Aaaaaah! Kilometers verder hoorden ze het. En Jozef zei tegen zijn broers... Ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Maar de broers die zeiden helemaal niks, want ze waren vreselijk geschrokken. Die dachten waarschijnlijk, hè, onze laatste minuut heeft aange, aange, is geslagen. Ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Maar de broers zeiden niets, want ze waren vreselijk geschrokken. Kom toch dichterbij, zei Jozef. En dat deden ze. En toen zei hij... Ik ben Jozef. Ik ben de broer die jullie verkocht hebben. Daarna ben ik naar Egypte gebracht. Maar jullie hoeven niet bang te zijn. En jullie moeten ook niet boos zijn op jezelf. Omdat jullie mij verkocht hebben. Want God heeft mij hierheen gestuurd. En Hij heeft mij eerder dan jullie hierheen gestuurd. Om jullie leven te redden. Vrienden, moet je, moet je zien... Jozef heeft al zijn broers terug. Alles is vergeten. Ze verzoenen zich met elkaar. En hij ziet zelfs zijn vader Jacob terug. Die hij zo lang heeft moeten missen. Iedereen komt naar Egypte. Ze zijn gered van de hongersnood. En hij is de eenamachtigste man ter wereld. Eindgoed. goed, Nou wat een verhaal. Wat Misschien denk je, ja dat, dat is mooi, maar dat is 4000 jaar geleden gebeurd. Wat heeft dat voor connectie met mijn leven? Nu, 4000 jaar later, hier in Amsterdam-Nieuw-West. Wat kunnen we van dit verhaal leren over hoe God ons leven leidt? Hoe hij door gebeurtenissen heen spreekt. Nou, in Genesis 5 vers 20 lezen we Jozefs laatste woorden aan zijn broers. Dus als het ware een samenvatting van alles wat Jozef... Heeft meegemaakt. En daar zegt hij dit. Jullie hadden het slechtste met mij voor, maar God heeft alles ten goede gekeerd. Hij heeft ervoor gezorgd dat nu een groot volk in leven is gebleven. Jullie hadden het slechtste met mij voor, maar God heeft alles ten goede gekeerd. Ik geloof dat we hier de absolute kern te pakken hebben voor hoe God onze gebeurtenissen leidt. En hoe hij echt alles, maar ook alles, ten goede kan keren voor ons zijn kinderen. Zelfs als mensen ons kwaad doen, zelfs als we verraden worden, zelfs als we vernederd worden, net zoals als Jozef. Even voor de duidelijkheid, God wil dit niet, hè? God wil niet dat iemand door zijn broers in slavernij verkocht wordt. God wil niet dat iemand onterecht in de gevangenis terechtkomt. Maar hij kan het wel gebruiken. Ten goede. Weet je wat zo bijzonder is? Dat wat Jozef zegt in, in Genesis 5 vers 20, dat dat bijna letterlijk herhaald wordt in het Nieuw Testament. In Romeinen 8 Vers 28. De volgende slide... Uh, mag ik? Laten het nog een keer. Dus Jozef zegt... Jullie hadden het slechtste met mij voor, maar God heeft alles ten goede gekeerd. En dan staat Romeinen 8, vers 28. Wij weten dat God alle doet, dingen doet meewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Dit vers zegt... Dat alles... Maar dan ook alles, dus alle mooie dingen en alle fijne dingen en alle positieve dingen. Maar ook juist alle moeilijke dingen en alle pijnlijke dingen en teleurstellingen en frustraties door God gebruikt worden. En dat daar iets goeds uit voortgebracht wordt. Ach, ja, hij keert ook dit ten goede. Amen. En... Weet je, begrijp ik het altijd? Nee. Ervaar ik het altijd zo? Nee. Vrienden, regelmatig gebeuren er dingen in mijn eigen leven en bij mensen om me heen dat ik denk, dit is toch compleet zinloos. Hoe kan God dit nu ten goede keren? He, wat, wat er met Margreet is gebeurd. He, en de moeilijke... Reis die Pieter en Margeet nu moeten doorstaan. Hoe kan God dit nu ten goede keren? Ik heb geen idee. En toch kies ik ervoor op grond van wat ik in de Bijbel lees en wat ik in mijn eigen leven heb ervaren van Gods goedheid. Om te geloven dat wat God zegt dat dat waar is. Dat hij zelfs dit ten goede kan keren voor Pieter en Margeet, die God zo lief hebben. Maar weet je wat heel belangrijk is, is om bij stil te staan, wat dan dat goede is? Want wat wij vaak als het goede zien, dat is misschien niet altijd wat God als het goede ziet. Wat, wat, wat zien wij als het goede? Ik denk dat dat, kort gezegd, een huisje, boomtje, beestje leven is. Een comfortabel leven, met zo min mogelijk problemen en lijden en verdriet. Toch? Dat, dat is toch het goede leven? Maar dat is denk ik niet per se wat God als het goede ziet. En wat God als het, als het goede misschien wel het beste ziet, dat staat in het volgende vers. Romeinen 8, vers 29. Dus vers 28 zegt, God doet alles, de, de, meewerken ten goede voor hen die hem liefhebben. En dan staat in vers 29, want wie hij al van tevoren heeft uitgekozen heeft hij ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Vrienden, God doet alles meewerken ten goede. Waarom? Zodat we een comfortabel leven zullen hebben met zo min mogelijk problemen? Nee, hierom zodat we steeds meer gevormd zullen worden naar het beeld van zijn zoon. Met andere woorden, zodat we steeds meer op Jezus gaan lijken. Zodat we steeds meer gaan liefhebben als Jezus. Zodat we steeds meer gaan vergeven als Jezus. Zodat we steeds meer gaan spreken als Jezus. Zodat we steeds meer gaan dienen als Jezus. Zodat we steeds meer het karakter van Jezus gaan krijgen. Daartoe heeft God ons bestemd en daartoe heeft hij ons uitgekozen, zegt dit vers. Niets is belangrijker voor God. En niets zou belangrijker moeten zijn voor ons. En daartoe laat hij alles meewerken ten goede. Juist ook de moeilijkheden. De downs in ons leven. En weet je, dat, dat zie je ook in het leven van Jozef. Aan het begin van het verhaal is hij... Gewoon een irritant mannetje. Ik denk dat ik ook een hekel aan hem zou hebben. Hij is alleen maar met zichzelf bezig, alleen maar aan het opscheppen. Met zijn mooie jas loopt hij rond. Het was gewoon nog een egoïstisch, arrogant pubermannetje. Het kostte dertien jaar van, van lijden en tegenslagen om op het punt te brengen dat er eigenlijk heel veel op Jezus leek. Is het je wel eens opgevallen hoeveel overeenkomsten er zijn tussen Jozef en Jezus. Allebei werden ze. Voor een paar zilverstukken verkocht. Verraden. Allebei. vergaven ze degene die hen verraden hadden. En allebei. Redden ze daarmee. Ontzettend veel mensen van de dood. He? Jozef. Lichamelijke dood. Jezus. Van onze geestelijke dood. Op het eind. Lijkt. Jozef ontzettend op Jezus. En daartoe heeft God alles aan doen meewerken. Nou, ik wil eindigen met het volgende filmpje. En als het goed is, heeft Remi dit uh, voor ons. The start, he was there. He was there. In the end, he'll be there. He'll be there. And after night comes the light. Weet je, in het begin lijkt het alsof die schilder maar wat aan het doen is. Het lijkt nergens op. Maar ondertussen, zonder dat we doorhebben, tenminste als je dat filmpje nog nooit gezien hebt, is die schilder bezig om het beeld van Jezus te schilderen. En weet je, zo is het voor sommigen van ons ook op dit moment. We hebben geen idee waar God mee bezig is in ons leven. We hebben geen idee hoe God ons leven aan het leiden is. Omdat we... Ervaren dat ons leven een chaos is. Omdat we misschien ervaren dat net zoals bij Jozef. We ervaren dat we verraden zijn. Dat we vastzitten in een gevangenis van, van, van lijden. Van ziekte, van verslaving. Of ook jij hebt misschien het idee dat jij vergeten bent. Door anderen. God waar bent u? Waarom? Waarom laat u dit toe in mijn leven? Misschien ervaar je dat. Ook al ervaren we het niet, ook al zien we het niet, ondertussen is God bezig in ons leven. Om ons, net zoals die schilder, te vormen naar het beeld van Jezus. Mijn vrienden, daarvoor is één ding nodig, dat we God toelaten dat te doen in ons leven. Want ik zie ook heel veel mensen die door lijden en verdriet en teleurstingen heen gaan. En wiens hart hart, Wie bitter worden. Teleurgesteld. Die God op een afstand houden. Vrienden, ik, ik smeek je, doe het niet. Laat God juist in die downs, in die moeilijkheden toe. Om dat te gebruiken in jouw leven en er iets goeds uit voor te brengen. En het beste wat God kan doen is om, in, om ons daardoor dichter naar hemzelf toe te trekken en ons steeds meer te maken tot de mooie mensen zoals hij ons bedoeld heeft. Steeds liefdevoller, met steeds meer vrede en geduld en vriendelijkheid. Om ons steeds meer te maken zoals Jezus. Daartoe heeft God ons uitgekozen. Daartoe heeft Hij ons bestemd en daarvoor zal Hij alles maar ook alles gebruiken als we dat toelaat. En elke keer weer zeggen, Heer, hier is mijn leven. Laat uw wil geschieden. Laat uw koninkrijk komen. Niet mijn wil, maar uw wil. Ik weet niet wat er gebeurt, ik zie het niet, ik ervaar het niet en toch kies ik er voor elke, weer, elke keer weer te vertrouwen dat u met mijn leven bezig bent. En als dat jouw verlangen is, dan wil ik voor jou bidden. En ook, ook weer opnieuw voor mezelf. Want vrienden, ik heb het idee dat we elke keer weer opnieuw, elke dag opnieuw tegen God moeten zeggen. Heer, ik geef me over. Ik geef me over. Niet, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Gebruik maar alles wat er in mijn leven gebeurt. Keren ten goede. En dan zal hij dat doen. Dat is Gods belofte aan jou en mij. Dus als jij daarna verlangt. Dan wil ik, wil ik je vragen. Om je handen gewoon omhoog te doen. Dan bid ik voor ons. En zeg gewoon als het ware. Heer ik geef me over aan u. Doe wat u moet doen in mijn leven. En dan doet hij dat. Heer dank u wel voor die onvoorstelbare belofte. Heer, we, we, we snappen het niet. En we ervaren het vaak niet. En toch kiezen we er op dit moment voor om te, te geloven en te vertrouwen dat u alles doet meewerken voor hen die u liefhebben. En Heer, we, we willen u liefhebben. En we willen u vertrouwen. Maar Heer, u weet ook dat we dat vaak heel lastig vinden. Omdat we geen idee hebben waar u mee bezig bent in ons leven. Hoe u ons leven leidt, hoe u ons leven vormt, hoe u alles Juist ook die dans en teleurstelling, hoe die gebruikt om ons dichter naar uzelf toe te trekken. Om ons te vormen naar het beeld van onze Heer Jezus. Heer, we geven ons over aan u. Ook op dit moment. We bidden Heer, laat uw wil geschieden in ons leven. Laat uw koninkrijk zichtbaar worden door ons leven. En Heer Jezus, ik bid voor ons allemaal dat u ons bij de hand neemt. En dank u wel dat u belooft dat u ons nooit loslaat. En hier, als we naar het leven van Jozef kijken, dan is het één grote stuiter van ups en downs. Heer, zo voelt het voor de velen van ons ook. Help ons te vertrouwen, vooral op die downs, op die momenten dat de grond onder onze voeten weg lijkt te zakken. Dat u daar bent. Dat u ons draagt. En dat u juist die momenten wilt gebruiken om ons te vormen. Om ons de mooie mensen te maken zoals u ons bedoeld heeft. Steeds meer als Jezus. In Jezus naam. Amen.